4 uur. Het NOS-journaal. Ewald de Jong. De verdreven Libische leider Gaddafi is dood. De Arabische tv-zender Al Jazeera heeft beelden laten zien van een lijk... dat erg lijkt op de verdreven dictator Gaddafi. De beelden zijn schokkerig. Het bovenlichaam van Gaddafi is ontkleed en bebloed. En hij wordt heen en weer geschud door mensen om hem heen. Volgens de Nationale Overgangsraad is Gaddafi vanochtend gedood... toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. Het konvooi zou onder vuur zijn genomen door NAVO-vliegtuigen... maar het bondgenootschap wil alleen bevestigen dat het bij Sirte twee voertuigen heeft beschoten waar Gaddafi-gedrouwe militairen in zaten. Volgens de overgangsraad was er ook een vuurgevecht tussen zijn eigen troepen en de mensen in het konvooi. Er circuleert ook een foto op internet waarop een bebloede man is te zien die de gewonde of dode Gaddafi zou zijn. De foto is ook te zien op NOS.nl. Vanochtend meldde de Nationale Overgangsraad dat Sirte na een kort laatste offensief is gevallen. Om Sirte, dat gold als het laatste grote gaddafi bolwerk is wekenlang fel gevochten. Bij het offensief zou Gaddafi's zoon Mutassim zijn opgepakt of gedood. De commandant van de gaddafi getrouwe troepen daar zou zijn gedood. Kamerleden reageren blij op het nieuws over Gaddafi. Veel vinden het wel jammer dat Gaddafi nu niet meer kan worden berecht door het internationaal strafhof. PvdA-leider Cohen spreekt van een historische dag voor de hele Arabische wereld. CDA-vice-fractievoorzitter Sterk typeert haar reactie in soortgelijke bewoordelingen. toch met enige opluchting. Ik denk dat het in alle opzichten wat er uiteindelijk ook het geval zal zijn met Gaddafi, maar dat het een historische dag is.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 In Athene zijn opnieuw felle gevechten aan de gang tussen demonstranten en de oproerpolitie. Voor het parlementsgebouw raakten ook verschillende groepen demonstranten slaags met elkaar. Ze gooiden met benzinebommen en stenen naar elkaar. In Athene demonstreren meer dan 60.000 mensen tegen een nieuw bezuinigingspakket van de regering. Een 48 uur staking heeft het Griekse openbare leven lam gelegd. Alleen de luchtverkeersleiders zijn vandaag weer aan het werk gegaan. Het bezuinigingspakket ligt bij het parlement dat er, als het goed is, vandaag stemt. Het weer. Vanavond nog een enkele bui. Vannacht brede opklaringen met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en droog. Het wordt een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn 3 tot 4 kilometer lang. De meeste vertraging momenteel in de regio Utrecht. Heeft ook te maken met een lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat tussen knopend Everding en Noordloos 10 kilometer. Dat is een aanrijding tussen Lexmond en Noordloos is de, de ook dicht. Veel omrijders vanmiddag omdat een lange file stond op de A4. Die zorgen voor extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar staat 6 kilometer. De N207 bergambacht Lisse is tussen Waddingsveen en Boskoop in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een aanrijding.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 Wilde Gansen helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen. Doet u mee? Wilde .nl. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen. Wilde .nl. Het NOS Radio-in-journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag. De komende uren staan uiteraard ook in het teken van de dood van Gaddafi. Het was een wat verwarrende middag, maar na het zien van de bewegende beelden afgelopen half uur... kunnen wij wel stellen dat Gaddafi vandaag aan zijn einde is gekomen bij de stad Sirte. Hij ontvluchtte de stad in een konvooi en dat werd aangevallen. komende uren reacties, duiding en het laatste nieuws uh, vanuit Libië. Kees Elenbaas is hier van de Buitenlandredactie, Hans-Jaap Melissen en Arabist Leo Kwarten. Welkom. We hoorden u voor vieren al eventjes. Leo Quarte, de beelden van Gaddafi. Hij ligt op de grond, shirt wordt uitgetrokken, bebloed gezicht. Waar doet het u aan denken, wat is uw associatie bij, bij dit beeld? Ja, heel dat doet me een beetje denken aan ja, de, de teleurgen van Benito Mussolini... aan het einde van de uh, uh, Tweede Wereldoorlog, uh, dictator van Italië. Die op een gegeven moment dan ook door uh, partizanen wordt doodgeschoten... en uh, aan zijn benen wordt opgehangen samen met een aantal andere van zijn uh, kameraden. En uh, ja, het is de, de ontluistering van iemand die, die, die altijd ongelooflijk veel macht had... die met een knip uh, met zijn vingers uh, iemand uh, ter dood kon brengen... die het hele land naar zijn hand zette en nu in feite helemaal niets is... Uh, dan een slechte een, uh, ja, stoffelijk overschot eigenlijk. Het is, uh, het is over. Hans-Jaap Melissen, jij, jij zei eerder... Uh, het, het is nog altijd wel een mens dat hier op straat ligt. Ja, waarmee ik niet wil zeggen dat het een goed mens was. Maar ja, hoewel je natuurlijk ook... Uh, ja, het is natuurlijk ook een wonderlijke carrière... die een internationaal heeft gehad. Eerst paar jaar, de Mad Dog of de Middle East... Uh, zei reken daar ooit over. Uh, toen was hij ineens dikke vrienden met, uh, uh, met het Westen. En dat blijkt ook uit uh, spullen die zijn gevonden nog... Hè, na de val van Tripoli, waar uh, de contacten tussen... Uh, uh, de familie Gaddafi en uh, Tony Blair bijvoorbeeld veel inniger bleken te zijn dan uh, iedereen maar dacht. Um, en daar is natuurlijk een soort hypocrisie, natuurlijk wel in de internationale wereld, soms, als het om dit soort dingen gaat. Um, en. Ja, daar, daar ligt inderdaad een mens. Maar je moet niet vergeten dat die mensen die daar dus nu... Uh, ja, die, uh, er zijn nu berichten dat hij gedood is in gevangenschap eigenlijk. Hè? Dat die al, hij al was levend opgepakt en dan gedood door mensen daaromheen. Ja, die hebben natuurlijk zelf een heel veel meegemaakt, deze uh, voormalige rebellen. Hè? Die, die, en ik ben daarbij geweest als zij uh, geraakt werden door zwaar materieel... vanaf die Gaddafi kant, door hun eigen Libische landgenoten in opdracht van Gaddafi. Uh, mensen die uit elkaar knallen. Ja, echt de meest vreselijke dingen. Mensen die verdwenen zijn. En sowieso natuurlijk alle vreselijke zaken die gebeurd zijn... in die uh, 42 jaar uh, dat Gaddafi aan de macht was ongeveer. Dus ja, je, je kunt je wel iets bij voorstellen ook weer... dat mensen volledig zijn losgegaan op uh, Gaddafi. Toen ze hem misschien ook wel tot hun eigen schrik uh, te pakken hadden daar. Dat hadden denk ik ook heel veel... We de bellen niet meer gedacht dat ze hem <tie> daar zouden vinden. Ja, Mohamed Katal die is zeer betrokken bij de opstandelingen. Tenminste, ja, we, kunnen we ze nog opstandelingen noemen. Maar de mensen die uh, Gaddafi uh, verdreven. Hij is in het dagelijks leven docent economie bij een ROC in Leiden. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat hebben deze beelden met u gedaan van Gaddafi? Ja, door uh, de strijders eigenlijk, zo moeten ze genoemd worden, de vrijheidsstrijders. Uh, toen ik dat die beelden voor het eerst zag, uh, stond ik eigenlijk vanmiddag, uh, of in de loop van de ochtend, sprakeloos. Uh, na 42 jaar van onderdrukking, uh, corruptie en allerlei rare dingen die uh, uh, ons land uh, speelden, uh, is het moment gekomen dat we uh, de vrijheid als Libiërs. En ons eigen land uh, mogen voelen. Het is echt onbeschrijfelijk gevoel dat in Libië, een hele generatie, uh, 42 jaar, dat uh, in Libië de vrijheid uh, kan voelen. Uh, Spraakloosheid gewoon, stond er vanop voor de tv. Ja, want die vrijheid voelen, dat kon niet zolang hij niet was opgepakt. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Ik hoop dat hij levend opgepakt wordt. Uh, dat heeft natuurlijk het voordeel dat uh, uh, hij meer kan vertellen over zijn uh, gruwelijke uh, daden. En dan kunnen ook veel getuigen van gevoelens uiten. Uh, maar dat heeft ook een nadeeltje. Ja, dat, dat hij uh, hè, misschien uh, nog blijft gezien uh, worden als uh, uh, een hero voor zijn aanhangers. Een aanhangers. Dus uh, ik vind uh, dit eind is een uh, prima uh, blij uh, eind. Ja, is dit een moment voor u om, om terug te gaan naar Libië? Is, is dat een mogelijkheid? Uh, in principe wel, maar het, uh, het kan niet qua uh, ja, leven daar, want ik ben vader van drie uh, Nederlandse kinderen hier. Ze zijn hier geboren, hier opgetogen, zijn uh, onbewust Nederlanders. En uh, als we daar met hen uh, wil gaan, dan moet het natuurlijk goed geregeld worden voor qua leven en uh, toekomst. Het land, uh, grote, heel veel steden zijn plat gebombardeerd, uh, voorzieningen. We waren al slecht en laat, laat staan na, na de, de, dit oorlog. Dus het is voor mij erg moeilijk om 2 te beslissen dat we uh, terug willen gaan. Het duurt even. Ik moet het even voor elkaar hebben, daar qua baan uh, wonen en zo. En dan uh, pas komt de beslissing. Goed, Mohamed Katal, ik dank u wel voor uw uh, reactie. Graag gedaan. Op het lot van Gaddafi. Kees Elenbaas, onze buitenlandse redacteur, houdt al sinds kwart over één vanmiddag al het nieuws in de gaten dat uit Libië komt. En dat is een hele klus, moet ik zeggen. Want Libië beschikt over zeer, zeer veel woordvoeders en kanalen. Uh, via uh, kanalen waar uh, nieuws via naar buiten wordt verspreid. Kees, uh, Hans-Jaap had het al even over de familie van Gaddafi. Wat, wat zijn de berichten over zijn zonen... die nog in, in leven waren en misschien bij hem waren? Nou, het is, de, de hele tijd is, is gemeld uh, de, de dood van, uh, van Moutassim. Dat is door een van de commandanten ook van... Uh, die Misrata-commando's is dat uh, uh, herhaalde keer gezegd. Er is ook gezegd dat hij foto's zou hebben gemaakt van het stoffelijk overschot. Uh, ik zag een half uurtje geleden overigens ook weer uh, beelden dat hij nog wel in leven zou zijn. Dus dat, uh, het lot van hem is enigszins onduidelijk. Wat we in ieder geval zeker weten is dat, uh, dat uh, Seif, de, de, de, de andere bekende zoon van Gaddafi, dat die uh, voortvluchtig is. Die zou zich bevinden in het zuidelijk deel. Van de, van de Libische woestijn. Dus die hebben ze uh, in ieder geval niet. Uh, nou, wat we al meerdere malen hebben gezegd uh, vanmiddag... dat we zitten te wachten op de, de leider van de overgangsraad, Mustafa Jalil... die zou een, uh, een, to een toespraak houden tot uh, de natie. Nou, daar zitten we nog steeds op te wachten. Uh, ondertussen zien we weer beelden... Uh, ja, nieuwe beelden, Hans-Jaap, Melissen verslaggever. Jij zat ook al eventjes te kijken, buitengewoon slechte kwaliteit, beelden. Want we, we hebben hier uiteraard verschillende televisiestations opstaan in de, in de studio. Hans-Jaap, kan jij daar iets van maken, van de beelden die we hier zien, van oogschijnlijke Daffy? Ja, dat er altijd iemand moet zijn die niet goed zijn camera stil kan houden. <laughs> uh, ja, je ziet toch wel... Je had net een ander beeld, uh, stond net stil op één scherm. En dan, ja, dat is toch wel duidelijk het hoofd van Gaddafi. Ik bedoel, uh, daar hoef je denk ik niet meer aan te twijfelen. Hoewel er ook altijd, net als bij om allemaal verhalen gingen... over hoeveel dubbelgangers zich gecreëerd hadden, zodat hij... Uh, uh, daar in, in onveilige plekken konden optreden. Maar dat waren vaak ook een beetje spookverhalen. Nee, dat... Um... Uh, uh, meer beelden, uh, maar Ik dacht ook even dat hij camouflagedingen dingen aan had. He, dat zie je hier, deze bebloede hand. Als die van hem is... Oh, nu gaat het beeld ook bewegen. Dan lijkt het ja. net of hij... Of... Daffy in een soort militair uniform Wat we eerder uh, zagen was dat hij een, inderdaad een soort ja? olijfgroen overhemd ja. aan had. Dat ze proberen van zijn lijf te rukken. En dat, dat lukt ook voor het, voor het grootste deel. Wat nog het beeld geeft van wat heeft hij daar nou gedaan is het, Heeft hij meegevochten echt ook? Uh, dat, dat, dat is wel een interessante vraag. Zeg, en, en zijn, zijn zonen waar wij het net over hadden. Safe, uh, Moetassim, uh, uh -huh. heb jij daar nog berichten over gehoord? Ja, ja, er zijn dus tegenstrijdige berichten. Uh, Mutassim was natuurlijk ook al. Nou, is het ongeveer een week geleden? Was hij ook al een keer opgepakt? Hè? Uh, en dat was dus niet waar. Um, daarom zijn we vandaag ook allemaal zo voorzichtig geweest, denk ik. En, dit en is dat belangrijk voor de Libiërs, dat, dat ook die zonen worden gepakt? Ja, ze willen gewoon van die hele familie af. Alles wat mij uh, als achternaam uh, Gaddafi heeft, althans van, van het gezin Gaddafi, uh, daar wil men van af. Die, die hebben allemaal wel een rol gespeeld, bijna allemaal, in, in het regime. Uh, Moutassim als nationale veiligheidsadviseur. Uh, ja, goed, goed. ja. En, um, en die, ja... De, de, iedereen die maar bij dat gezin hoorde... die mag natuurlijk niks meer zijn in het nieuwe Libië. En, en als het waar is dat die dood is, ja, dat ruimt het... Uh... Wel heel snel op, ineens vandaag. Kees Ja, over dat, over dat nieuwe Libië. wat ik net al zei. We, zaten, we, zaten, we zitten te wachten eigenlijk nog steeds op de toespraak van Mustafa Jalil. die eigenlijk ook zijn aftreden nu uh, bekend zou moeten maken. Wat we wel hebben gehoord is. De, de, de vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. die heeft gezegd dat de totale bevrijding van Libië. binnen enkele uren bekendgemaakt zal worden. en dat Muammar Gaddafi is uh, gedood. door de hand van de Libische revolutionairen. Goed, het nieuws is ook inmiddels doorgedrongen tot Caribisch Nederland. Daar zijn de fractieleiders van de Tweede Kamer. Stef Blok van de VVD bijvoorbeeld. Op dit moment volgens mij op Bonaire, meneer Blok. Het nieuws is ook daar doorgedrongen. Heeft u die beelden misschien ook al gezien van Gaddafi? Nee, we hebben nog geen beelden gezien. wel het nieuws gehoord. En, uh, het is natuurlijk jammer dat hij niet berecht kan worden voor het internationaal gerechtshof. Maar ik hoop van harte dat uh, dit het laatste zetje is om die burgeroorlog snel af te laten lopen. Ja, ben, bent u nog geïnteresseerd in de rol die de NAVO hierbij heeft gespeeld vandaag? U weet uh, kennelijk meer dan ik. Dus, uh, ja, de NAVO gebeurt. heeft een rol gespeeld. Maar welke ja. is nog een beetje onduidelijk? Maakt dat voor u uit? Uh, we hebben natuurlijk de inzet van uh, de NAVO uh, gesteund als uh, Nederland. Onze vliegtuigen vliegen vrij, uh, vrij hoog. Die zullen denk ik niet aan deze actie hebben meegedaan. Maar we hebben ze gesteund om zo snel mogelijk een eind te maken aan die verschrikkelijke burgeroorlog. Dus uh, dan uh, kan het zijn dat uh, zo'n actie daar uh, onderdeel van uitmaakt. Ja? Want het doel is nogmaals: zo snel mogelijk een eind maken aan die burgeroorlog en dat land kunnen opbouwen. Ja, en, en is daar vandaag mee, denkt u, een einde aangekomen? Dit is zonder dus meer een heel belangrijke zet na het einde van, de, van die burgeroorlog. Want Gaddafi uh, was natuurlijk de, de grote man uh, achter het verschrikkelijke bewind. Dus uh, het is uiteindelijk toch, uh, toch goed dat uh, met zijn verdwijnen er ruimte komt voor verandering. Goed, Stef Blok, ik dank u wel. Fractievoorzitter van de VVD voor uw eerste reactie. Arabist uh, Leo Kwarten is hier uh, ook vanmiddag te gast. Uh, hij vindt het jammer, Blok, dat hij niet levend is opgepakt. He, we hoorden daar natuurlijk eerder ook al een reactie van Mohamed Katal over. Uh, ja. Die zei, er zijn nog ontzettend veel geheimen. Tenminste, vertaal mm. ik even zo. Die die zijn graf inneemt, Lockerbie. Maar ook natuurlijk een heleboel verdwijningen in Libië zelf. Wat, wat betekent het voor Libië dat hij dat hij dood is nu, Gaddafi, en dat hij niet meer ondervraagd kan worden? Ik weet het niet. Ik, ik kan me zo voorstellen dat zijn dood ook niet helemaal, moet je het zeggen, ge, gepland was. In, in die zin dat uh, ja, de rebellen in, in Libië, zoals ze maar de afgelopen maanden hebben geopereerd... toch niet, uh, niet altijd onder even strakke richtlijnen uh, opereerden. En ik kan me goed voorstellen dat ja. iemand uh, graag toch het, uh, zeg maar de eer wil hebben... om met de eerste kogel op een uh, marmer te mogen afvuren. Dat daarvan de slachtoffer is geworden. Aan de andere kant, ik ben nou, net terug uit Egypte waar we hier dan nog beelden zien van Mubarak... die in zijn ziekenhuisbed de rechtszaal wordt ingereden. Als je Egyptaren vraagt daarover, dan vinden ze het eigenlijk prachtig. Dat vinden ze mooi. Dat doet een, uh, recht aan hun gevoel. Dat de dictator van ooit nu gewoon iemand is die in de rechtszaal komt... en die uh, moet antwoorden uh, wat hij heeft gedaan. In, in staat van beschuldiging wordt gesteld, veroordeeld wordt wellicht. Dat doet goed. Het, het helpt bij het helingsproces in... Egypte. Egypte is geen Libië. Um ja, moet je zeggen, er zijn, zijn dingen voor te zeggen dat hij dood is, dingen tegen te zeggen dat hij dood is. Ik kan me voorstellen dat de berichting van Gaddafi toch een zaak was geweest. Libiërs meer in het reine zouden kunnen komen met wat hij in feite heeft uh, gedaan de afgelopen 42 jaar. En was het een man geweest, ja. als u het mag inschatten, uh, die allerlei dingen had verteld in zo'n rechtszaak over mensen die zijn verdwenen, over Lockerbie? Oh, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Het was gewoon een, ja, het was natuurlijk een, een showman gebleven, ook in de rechtszaal. Hij had allerlei speeches afgestoken. Ja. Zoals jullie kennen van de. Hem. De afgelopen 22 jaar heeft er gedaan. Kijk, daar worden helemaal niks wijzer van. Extra informatie zouden we waarschijnlijk niet uit marmer hebben gehoord. Um, dus aan de andere kant is het ook goed dat inderdaad de rebellen in of de, sorry, de, de Gaddafi-aanhangers in. Uh, in, in Libië, in feite beroofd zijn van een uh, icoon. Doe, uh, mochten er nog mensen zijn die werkelijk uh, Gaddafi steunden... dan uh, is Gaddafi weg vandaag en uh, vanaf vandaag. Dus er is niemand meer echt om te, om te steunen. Ik denk ook niet dat een van die zonen, nog Zeef, nog uh, Mottas en Bilé, dat die in feite uh, uh, Mormers uh, plaats kunnen innemen. Ja, en wat gebeurt er met, met de aanhangers in, in Sirte vandaag? De aanhangers van Gaddafi die tot het laatst toe voor hem hebben gestreden. Wat, wat kan je verwachten dat er nu met die mensen gebeurt? Ja, in de individuele afrekeningen. Sommige mensen zullen ingerekend worden. Andere mensen zullen gedood worden tijdens vuurgevechten. Um, ja, moet je het zeggen? Uh, het we zijn deze oorlog ook ingegaan als NAVO, in Nederland ook, de afgelopen maanden. Als zijnde dat we aan de goede kant streden omdat uh, ja, de in feite de burgerbevolking aanviel met, uh, met zware wapens. Wat we hebben gezien de afgelopen twee weken... is dat Sirte werd aangevallen door de voormalige rebellen met zware wapens. Dat iedereen zei van ja, de meeste bewoners zijn, zijn al weg uit Sirte. Maar dat is natuurlijk, natuurlijk niet zo. Er waren nog zeker 10.000 10 over. En die had de NAVO eigenlijk net zo goed kunnen beschermen. Ja, en het waren ook burgers. En uh, dus als ik Stef Blok hoor zeggen dat... Uh, ja, dat we er waren uh, ja, om zeg maar, die burgeroorlog zo snel mogelijk over te laten zijn. Dan hadden we beter niks kunnen doen. Want die was die burgeroorlog waarschijnlijk al begin april over geweest. En dat mormon Kadhafi gewonnen. Dat Libië daardoor beter was geworden. Dat natuurlijk niet. Ja, en de, de strijders die uh, vandaag een, een grote rol hebben gespeeld in Surte... dat zijn de strijders uit Misrata. Die hebben ook het lichaam van Gaddafi meegenomen naar Misrata. Waarna het wordt overgedragen aan de overgangsraad. Maar het moet via Misrata. Okay. Is, uh, is het... Ja, dat is misschien toch een, een beetje een de, uh, trofee. Tenminste, zo, ja. zo is het eerder u vandaag uitgelegd. Ja, dat, uh... Dus uh, is, is het voor u verrassend dat juist die mensen uit Misrata... Uh, Gaddafi hebben gepakt vandaag? Nee, natuurlijk. Misurata is enorm lang belegerd geweest. Ze legden bijna het loodje tegen de enorme aanvallen van Gaddafi. Maar aan de andere kant denk ik dat er zoveel mensen zijn, zoveel steden zijn in Libië die geleden hebben ten tijde van Gaddafi. Ook geleden hebben ten tijde van de burgeroorlog. Ja, we hadden het dus net uh... Over, uh, uh, over de rechtszaak, hè, die dus niet doorgaat nu met Gaddafi. Uh, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Heeft dat eigenlijk voordelen voor het Westen... dat Gaddafi niet in de rechtszaal verschijnt? We hadden het net al over de banden die hij met Blair had, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk wel handig. Dat, dat wel natuurlijk. Het is wel handig. En dan hebben we hebben ook niet de hele romslomp hier. Uh, stel dat je zou worden berecht in Nederland... dan, dan heb je dat natuurlijk helemaal weer. Dat is een rechtszaak in Libië, Libië ook. Het is voor het westen, voor zeg maar voortgang in het hele proces opbouwen van het nieuwe Libië... is het handiger dat Gaddafi opgeruimd is. Ja, we gaan naar, even naar Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, jij wijst met je ja, vinger... Ja, waarschijnlijk zie eigenlijk, voor mij is dat nieuw. Weer, naar, de, naar de televisie. Ja. Nu beelden van de zijkant van zijn hoofd, maar net ook... het begin Nieuw beelden van, de, van Gaddafi. Het begin van dat filmpje, wat nou, weer allemaal schokkende beelden geeft... was interessanter om te zien, en dan zie je... Nou ja, goed. Ik weet niet wie dit uh, systeem is bij Sky News, geloof ik, hè, wie dit bedient. Maar um, dat was in eerste instantie beter te zien dat hij het uh, is. Ja. Ja, we hadden het net ja. met Leo Quarte over uh, de rol die de strijders uit Misrata hebben gespeeld. Z zijn dat strijders die jij ook uh, gesproken hebt? Ja, Leo? zeker. Die, waren ook, die speelden ook een rol bij de val van, uh, van Tripoli. En zij waren. In, aan de leiding eigenlijk als het ging om de aanval op CERT. Zeker het laatste stuk, want er was zoveel verwarring vaak... wie nou uh, de leiding had dat zij eigenlijk officieel bepaalde hoe het in CERT toeging. Maar dat, ja, er was, was ook wel vaak ruzie tussen de mensen van de verschillende steden uh, in het veld. Uh, maar ook politiek zie je dat uh, zich nu aftekenen... Dat, dat die mensen van misraad worden een substantieel van de politieke buit willen opeisen... Um. Waarbij dit dan een hele belangrijke ja, slag is tuurlijk. vandaag. Wij zijn de mannen die uh, Gaddafi te pakken hebben gekregen. Is dan het verhaal. Dat kun je voor, voor de rest van, van je leven bijdragen. En, en dat ook uh, te gelden maken. Politiek. En zullen zij ook op eigen houtje hebben besloten om uh, Gaddafi, die naar verluidt eerst levend in, in handen is, uh, in, te pakken is genomen, om die. Um, uiteindelijk om te brengen? Ja, maar het kan ook heel goed uit de hand gelopen zijn. Want mensen gaan gewoon misschien op zijn gezicht staan slaan... of pakken een pistool en, en, en je, je schiet zo. Je kunt zelfs per ongeluk. Ik heb heel veel rebellen per ongeluk zien schieten... Dat dat zelfs nog gebeurd kunnen zijn. Weet ik, niemand weet er precies dat ze het gebruikt hebben... om hun woede op te, ja, te koelen. Uh, dat kunnen we allemaal zien op deze beelden. Um, ja, en geen rechtszaak inderdaad meer. Dat zal ook wel vervelen, denk ik, in, in, in Libië een opluchting zijn. Ik denk niet dat heel veel mensen nou zoveel... Er wordt inderdaad ook gesuggereerd van... Nou ja, hij kan nu niks meer zeggen over allerlei zaken... waar we misschien nog uh, antwoorden op wilden hebben. Maar ja, de vraag is of hij dan ook echt iets zinnigs daarover zou zijn... gaan zeggen. Dat ja. is maar, ja... Uh, ja, zoals langer, Leo Kwartel zei, zijn. Van, ja, je hebt de lange tegen die er ja, vaak ja. komisch uitzien, maar ja... Waar je niet veel mee opschoten in ieder geval. Is dit, een, is dit een moment, we hadden net Mohammed Katal aan de lijn... die zei, nou ja, ik weet nog, nog net zo niet of ik uh, terug ga naar Libië... want ik heb drie kinderen en ik wil dat die ook op een goede manier kunnen opgroeien. Eerder spraken we met iemand, een Nederlandse Libiër... die zei, ik wil wel terug, ik wil iets betekenen voor mijn land. Is dit een, een moment waarop je zal zien... Dat, dat veel mensen die zijn gevlucht voor Gaddafi weer terug zullen gaan? Ja, ik heb dat soort discussies wel eens gehad met, met Irakezen in Nederland... kort na de val van uh, het regime daar... En dan waren er toch velen die liever niet meer teruggingen naar hun eigen land. En, uh, en een omgekeerde beweging zie je trouwens ook. Ik, de mensen met wie ik in Tripoli de laatste keer gewerkt heb... jonge jonge, ook die mijn, mijn tolk was... die zat er eigenlijk heel erg op te, naar uit te kijken dat hij weg kon gaan. uit, Want je nieuwe vrijheid gebruiken om ergens anders een beter leven op te bouwen. Want die zeiden ook, ja, dat gaat natuurlijk heel lang duren... In dit een beetje een normaal land wordt, daar heb ik geen zin in. Dat gebeurt ook. Ja, Leo Kwarte, is het, is het belangrijk voor Libië als mensen vanuit het buitenland weer, weer, weer teruggaan, dus die omgekeerde beweging? Zeker, zeker. Ik bedoel, wat, uh, wat Gaddafi heeft gedaan in de afgelopen 40 jaar, is dat hij uh, de hele middenstand heeft in feite uh, ver, uh, verwijderd uit, uit Libië. Hij maakte het volk afhankelijk van, van hem, van de staat. Dus de meeste Libiërs werkten voor de staat. Kreeg ze uh, een, een, een salaris voor met, ja, met Libische dieners, werd het voor betaald. En Libische dieners konden ze dan uh, besteden in speciale winkels... waar Libiërs tegen speciale gereduceerde prijzen dingen konden kopen. Uh, wasmachines, voedsel, auto's. Uh, maar daarmee maakte het hele volk feit, uh, afhankelijk. Dus de, de goede Libiërs, de mensen met uh, ondernemingsdrift... mensen die iets konden opzetten... Die vluchten allemaal naar het buitenland toe, naar buurlanden, naar het westen. En dat zijn toch, ja, vergroten ook de hersens van Libië. Mensen met geld ook. Heel belangrijk dat die zouden terugkeren. En zullen die ook worden geaccepteerd, denkt u, door de mensen die nu die strijd hebben geleverd? Dat denk ik wel. Dan zal er niet zoiets ontstaan van, oh, dan komen jullie terug, wij hebben het vuile werk opgeknapt. En dan komen jullie hier de boel even regeren. Natuurlijk, nou ja, dat laatste is wat anders. Dat is, kijk, je hebt altijd dat natuurlijk van, wij zijn hier al al die tijd geweest, jullie zaten lekker in het buitenland, dat heb je wel. Maar zolang ze maar niet zeg maar grote, uh, hele belangrijke overheidsfuncties in handen krijgen, zullen het niet zo snel hebben. Dat had je in de tijd wel in Irak, waarbij de uh, Irak National Council ook uh, voornamelijk bestond uit mensen van van buiten, die dan vervolgens werden gepusht door het westen om zeg maar de nieuwe leiders te zijn van Irak. Ja, dat gaat dat gaat fout. Maar we hebben het hier over middenstanders, mensen die willen investeren. ...in Libië, uh, geld willen pompen in Libië. En die zullen en, ze hard nodig uh, hebben. En dingen willen opzetten en banen zullen creëren. Die zijn altijd welkom. We gaan uh, voor nog een reactie naar Louis Bontes van de PVV. Die is ook aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, wat is uw reactie op het nieuws van Libië? Gaddafi gepakt en um, omgebracht... Ja, ik heb nog geen bevestiging van de berichten. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Want er zijn, begrijp ik... de Beelden. Precies. Dus als het zo is, dan is dat toetsenjuichen. Uh, blijdschap uh, dat het zover is. En uh, de, ja, we zullen er geen aan om laten dat, uh, dat het zo is. Ja, we hebben het al eerder vanmiddag gehad over uh, de rol die de NAVO hier mogelijk bij uh, heeft gespeeld. Als de NAVO hier een rol bij heeft gespeeld, wat, wat vindt u daar dan van? Wat ik daarvan vind? Nou... VvV was geen voorstander van de, van de NAVO-operatie. We hebben dat niet, niet gesteund. Uh, aan de andere kant, de realiteit is dat de NAVO uh, er is. En dat er doelen uitgeschakeld zijn al lange tijd door de NAVO. Nou, als, als uh, Gaddafi daarbij omgekomen is, uh, ja dan zei dat zo. De strategie is volgens mij steeds hetzelfde geweest bij alle bomen. Uh, ah, de lijn is niet zo goed we bellen u in het buitenland. Inmiddels is het, het regulier. Leger, uh, de stad of uh, de steden binnenvallen. Dus die strategie is op zich uh, uh, niets, uh, ni ja, niet bijzonder. En uh, die gebeurt al, uh, al een ruime tijd. Goed, Louis Bontes de van de PVV. Ja? De is ja, als zij erbij omgekomen is, ja, dan zei ik dat zo. Ik dank u wel voor uw uh, reactie. Uh, Hans-Jaap Meel is onze verslaggever afgelopen maanden veel in Libië geweest. Hans-Jaap, wat is uh, jou vanmiddag duidelijk geworden over de rol die de NAVO heeft gespeeld? Ja, er is in ieder geval heel veel onduidelijkheid of hij nou... Eh, in eerste instantie werd het ook bericht dat hij door NAVO-bommen eh, dat konvooi geraakt was. Of ja, zat hij nou wel of niet in een konvooi? Ik denk dat je nog even moet afwachten wat het, eh, wat het nou echt is geweest. Gewoon. Dat weten wij op dit moment niet. Um, kijk, als hij gewoon gepakt is tijdens gevechten... de NAVO was nog steeds in de lucht... Uh, ook om doelen aan te wijzen. Uh, ook soms gewoon te intimideren, denk ik. Uh, het geluid van die straaljagers, dat was ook bij de uh, val van Tripoli. Ja, die hoorde, dat hoorde je steeds. Dus, dus, ja. en, en de Gaddafi mensen hadden geen mogelijkheid meer om te vliegen. Dat is heel bedreigend. En, maar ze konden op het laatst in ieder geval is het eigenlijk geen doelen meer raken. Omdat de gevechten op zo'n klein gebied waren en zo chaotisch... dat je dat eigenlijk niet met vliegtuigbommen kon doen... Dus dat moest echt op de grond worden uitgevochten. Ja, en wat er nou precies met rond die uh, ja in de eerste instantie dus arrestatie en daarna dood van Gaddafi is gebeurd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd of daar verhalen naar buiten komen, vooral ook hoe lang hij al in zit was en wat hij al die tijd gedaan heeft... waar hij dan ook gezeten heeft. Was daar dan wel zo'n hele diepe schuilplaats waar hij dan zat? Uh, ja, er werd het... eerder vandaag gesproken over een, een, een grot, een gat waar hij in zat... maar ook daar hebben wij nog geen nou, kijk, beelden van gezien. Je, je ziet beelden op een gegeven moment van mensen die op straat vertellen van... ja, Gaddafi is daar neergeschoten. En dan lijkt het of die mensen dat zelf hebben meegemaakt... maar dat twijfel ik heel erg aan. Die, die, die hebben dan weer iets gehoord op straat. En dat, ja. dat is heel vaak... Als ik zelf daar aan het werk ben, vraag ik ook altijd aan mensen... heb je het gehoord van iemand of heb je heb het zelf je het gezien? gezien? Dat is een groot verschil vaak. En, nou, Goed, dat was uh, vanmiddag ook in het begin de grote vraag. Uh, wat moeten wij met de berichten uit Libië? Nou, in de loop van de middag, sinds half twee vanmiddag... Uh, zijn we aan het uitzenden. In de loop van de middag kwamen de beelden. Eerst de foto, later de bewegende beelden van Gaddafi. Op straat, bebloed, shirt uitgetrokken... Ogen kijken ergens de verte in. Na half vijf zijn wij terug met dit Radio 1-journaal. Uiteraard dan ook veel Libië. Bert van Sloten is hier naast mij komen zitten. Bert, komende twee uur behalve ander nieuws natuurlijk veel Libië. Leo Kwarten, uh, blijf graag even zitten als het kan. Hans-Jaap Melissen hoort u ook nog. Na het nieuws van half vijf zijn wij dus terug. Tot zometeen. Radio 1. NOS-journaal. De verdreven Libische leider Gaddafi is dood. Dat is te zien op beelden die de Arabische tv-zender Al Jazeera heeft laten zien. Op de schokkerige beelden is een bebloed lichaam te zien. dat sterk op de verdreven dictator lijkt. Er circuleert ook een foto op internet. waarop een bebloede man is te zien die de dode Gaddafi zou zijn. De foto is ook te zien op nOS.nl. Volgens de Nationale Overgangsraad van Libië is Gaddafi vanochtend gedood... toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. Het konvooi zou onder vuur zijn genomen door NAVO-vliegtuigen. Maar het bondgenootschap stelt dat Gaddafi niet door de NAVO is gedood. Hij zou levend gepakt zijn en later zijn doodgeschoten. Het lichaam van Gaddafi is volgens Arabische media meegenomen naar de stad Misrata.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 Er was een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Een tijdje waren daar twee reisschokken dicht. Alles is weer vrij. Tussen Rewek en Zevenhuizen, 4 kilometer. En ook een aanrijding in het zuiden op de A67 Turnhout richting Venlo. Tussen knopen de Heide en Gelder op 2 kilometer. De linker rijschok is daar dicht. Je hoort het wel vaker in tijden van crisis. Wat doe ik met mijn beleggingen? Robeco geeft u graag helder antwoord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 Je doel bereikt? Kerstgeschenken stress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen Ontdek het langlaufen in Oostenrijk. Je leert het in de toplangloofregio Ramsau aan Dagstein. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk, je doel bereikt. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Tintelingen.nl Radio 1 Bert van Sloten en Lucella Carasso. Een hele goede middag. Het is een bijzondere dag vandaag. Donderdag 20 oktober. De kolonel, de gids, de schrijver van het befaamde groene boekje. Het korreltje zand in de machine van het westen, zoals hij zichzelf noemde, is niet meer. Libië is na vandaag een ander land. Deze uitzending veel aandacht voor de dood van kolonel Gaddafi. Maar we hebben ook ander nieuws. De dramatische situatie bij de pensioenfondsen bijvoorbeeld en de onlusten in Griekenland. Maar eerst terug naar eerder vanmiddag, toen verschillende berichten binnenkwamen over de toestand van Muammar Gaddafi. Libyan TV is saying quoting Misra, the Misrata Military Council that Muammar Gaddafi has been captured. Gaddafi is in the hands of uh, the, the rebels. The, the Gaddafi personally is in the hand of the rebels. This is an exclusive report we bring in you. But at the moment I have to say it is just rumors. But I think you can hear probably around me uh, some of those noises of, of celebration as the rumors reach Tripoli. Eh, wat ze melden is met. Uh... De official die dat zegt is Abdel Majid van de Overgangsraad. Uh, dat ze Muammar Gaddafi hebben gevangen, dat hij gewond is in uh, beide benen. I'm very very confident. Uh, I, uh, they would have not uh, woken me up early in the morning uh, all the way from Misrata, while I'm in DC, uh, to tell me something else. Um, are very very confident. Iedereen begint nu weer in de lucht te schieten en uh, juichende mensen op straat en. Uh,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 Any civilian, any mom and any family have a child killed or have a civilian killed, he's waiting for that day. We've got about 20 seconds of video. This is a video of the former Libyan leader Muammar Gaddafi dead. In een notendop eigenlijk de gebeurtenissen van vandaag. Vanaf het eerste moment dat de eerste berichten binnenkwamen via de internationale nieuwsmedia... tot aan het laatste moment die video waarop hij dood te zien is. Hans-Jaap Menes is uh, in de studio eigenlijk al de hele middag. Hans-Jaap, betekent dit ook een beetje Kadhafi uh, dat hij strijdend ten onder wilde gaan? Ja, dan, dan heeft hij dus woord gehouden dat hij zei van... ik zal nooit vertrekken uit Libië, uh, ik, ik blijf vechten... En dat hebben velen niet serieus genomen, ik eigenlijk ook niet. Omdat je als president natuurlijk allerlei figuren hebt gezien. Uh, Saddam, uh, Osama, die uiteindelijk toch gewoon vooral om een eigen hachie... Uh, um, ja, dat, dat, dat stond voorop eigenlijk. En, en iedereen dacht toch wel dat hij al ruim voor uh, de val van Tripoli een veilige plek had gevonden. En misschien dacht hij ook wel zelf dat dit een veilige plek was. Kan ja, ook over moet zijn geweest. Zou hij daar ook de hele tijd hebben gezeten? Ja, dat is de vraag. Uh, hij was natuurlijk uit beeld al, hè, uh, al ruim voor die val van Tripoli. Waarbij uh, waar ik toen dacht, van, nou, hij is naar zijn plek gegaan... waarvan hij denkt dat hij daar goed zit. En ja... We, heel veel mensen dachten ook nog toen bij die val van Tripoli, toen die compound van Gaddafi bestormd werd, misschien zit hij daar wel in een bunker, diep eronder. Nou, ik ben in die gangen stelsels geweest van Babarazia en nou, dat was verder niet zoveel wat je daar aantrof. Um, en misschien had hij zoiets in in set, Want wat ook opvallend is, uh, er zijn geen berichten echt naar buiten gekomen dat hij daar gesignaleerd was. Hè? Um, dus ja, heeft hij echt nog gevochten daar? Of zat hij daar alleen maar inderdaad in een bepaalde plek... een tijd lang ondergedoken voor die navelbommen, voor de raketten? En is hij op het laatst, toen het, dat gebied steeds kleiner werd... waarom gevochten werd, um, toch naar buiten gekomen... Of, om zelf te vechten en vooral ook te vluchten? Ja, nou, we, we hopen dat natuurlijk de komende dagen... misschien wel uren nog te horen ja. hoe dat precies is gegaan. Um, als we even teruggaan naar de afgelopen uren... en uh, hoe het nieuws zich ontwikkelde... Um, eerst kwamen die berichten. Vervolgens was er toch wel wat, nou, argwaan. Ook ja, bij jou. Ook, jij zeker, had absoluut. zoiets van: Nou, ik moet dit allemaal nog maar zien. Dit kan ook strategie zijn. Maar jij bent nu overtuigd. Nee, ik je ben de beelden nu wel overtuigd gezien. dat hij uh, dood is. ja. Uh, anders zou het wel een heel erg goed opgezette stunt zijn. Nee, je ziet duidelijk dat lichaam. En, maar uh, jij was ontzettend argwaan. Ja, en niet voor niets natuurlijk. Omdat die overgangsraad al zoveel berichten naar buiten heeft gedaan. Dat er zonen van Gaddafi waren opgepakt. Dat was ook een strategie rond de val van Tripoli toen de, die Islam, hè, de, de belangrijkste zoon van hem, die ze mogelijk opvolgen... dat die zo worden opgepakt. En dat was niet waar. Misschien moeten we even wat geluid laten horen... want op dit moment is uh, bezig uh, een woordvoerder... volgens mij van de overgangsraad in Londen. Laten we luisteren. Vandaag begint de toekomst van Libië. Terwijl de toeters voorbij toeteren, zegt hij dat de, het Libische volk uitkijkt naar de toekomst. Er is acht maanden voor gevochten voor deze gerechtigheid, eigenlijk. Ons volk heeft een hoge prijs betaald. 40.000 mensen hebben hun leven en hun ziel gegeven voor de vrijheid van Libië. We waarderen zeer de hulp van de internationale gemeenschap. Ja, we horen hier de man in Londen, die namens de Nationale Overgangsraad... Reageert op het nieuws van op de dood van Gaddafi. Hans Jaap, de toekomst van Libië begint vandaag. Kan jij je daar iets bij voorstellen? Ja, maar in mijn voorstelling is dat wel nog een moeizaam op gang komend Libië. Dat, uh... Ja, nu met de dood van Gaddafi uh, de gez ge gezamenlijke vijand verliest... Hè? als je het hebt over de, de, de kringen van rebellen. Maar de, de, de voormalige rebellen, de, de strijders, de vrijheidsstrijders... hoe je ze ook wilde noemen, die zijn wel ook verdeeld... over uh, hoe het verder moet. En dat zullen ze ook onderling moeten afstemmen, uitvechten. En, en, en dat, dat kan politiek gekrakeel zijn, maar de mensen zijn ook altijd... Uh, er is ook wel vrees dat sommige van uh, dat soort mensen... wapens zullen opnemen weer als ze hun zin niet krijgen... Um ja, het is nog dus... lang niet het einde ons, ja. Nou, het begin van een, van, uh, van een nieuw Libië, dat is het, absoluut. Ja, ik... Maar goed, in ieder geval, uh, we hebben het moment uh, gemarkeerd. Dankjewel voor uh, dit moment, Hans-Jaap Melissen. Hij is heel veel in Libië geweest en vandaag, dus in de studio. U hoort hem straks weer. Dan gaan we naar Ahmed Aloud, een Nederlandse Libiër. Zo zei hij dat zelf een paar uur geleden. Toen had ik hem ook aan de telefoon. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Nogmaals. Uh, ik ga maar correct voor de naam. De naam is Ahmed el Aroud. Ah, el Aroud, excuses daarvoor. Zeker, ja, uh, Goed, wij spraken elkaar. Dat was voordat die beelden van Gaddafi ja. uh, verschenen. Die heeft u, neem ik aan, inmiddels ook gezien. Wat, ja. Ja, wat, wat, wat voelde u toen u die beelden zag van Gaddafi op straat liggend? Ja, ik vind het echt uh, jammer dat uh, Gaddafi niet uh, gewoon in het leven nu, ja, niet. Uh, alles feit dat Gaddafi is dood, ik wil graag uh, gewoon Gaddafi wordt opgepakt. Gewoon live. Dit is beter voor ons, voor onze wereld. Dat is belangrijk. Om, we willen graag uh, wat tussen zijn oren weten. Maar jammer, dat is niet gebeurd. Dus we kunnen niets uh, anders doen. Heel veel uh, uh, ja, wat bewijzen nog liggen in Tripoli, wat hij heeft gedaan. Op een papieren, zeg maar een Wikileaks, hè. heel veel nog in Tripoli liggen. Maar we willen graag van hem ook horen wat hij heeft gedaan. Hij heeft heel veel vervelend gedaan. We willen weten, maar het is jammer, hij is dood. Hè. Ja, de... Maar alle zijn blij, dat is goed. Uh, onze wereld wordt veiliger, zeker, dat is goed. En ja, dus uh, vandaar is het uh, jammer, hij is dood, hè. Ja, want u had graag gewild dat hij bij een rechtszaak nog allerlei zaken zou ophelderen die, hè, uit het verleden. Maar als u Gaddafi zo inschat, was het een man geweest die dat gedaan had? Had hij allerlei geheimen onthuld? Ja, Gaddafi heeft heel veel gedaan. En onze wereldmaatschappij weet dat uh, zijn handen zijn heel lang door de, het geld van, van de hele landen gebruikt... dat voor zijn uh, ja, criminelen en, en zijn vervelend... Daden overal, hè? Dat is uh, ja, het is uh, duidelijk, helemaal duidelijk voor iedereen. Ja, u woont dat, nu is... uh, zo'n dertien, dertien jaar in Nederland. Uh, u zou graag terug willen naar Libië. U bent destijds gevlucht voor de diensten van uh, de veiligheidsdiensten van Gaddafi. Gaat u nu al kijken naar een ticket? Gaat u op korte termijn terug? Ja, ik wil graag zo snel mogelijk naar, naar Libië. Ja, ja, dat is. Uh heel veel mensen nu blij en ik wil graag ook daar vieren maar het is uh, ja niet zo makkelijk om uh, direct naar Tripoli ja. De vloog, uh, ja, vliegtuigen zijn uh, niet makkelijk nou, ook naar Tripoli, dat is met moeite, maar ik ga het uh, even regelen als snel mogelijk. Ja, want uw familie woont daar uh, in ook Tripoli, nog? Ja. Precies, Heeft, in Tripoli. Ja. Heeft u ze de afgelopen uren nog aan de telefoon ja, gehad? Ja, ja, ja. Heel veel telefoons gehad. En uh, ik heb twee broertjes uh, die gaan gelijk nu naar uh, Mesrata. Mesrata is uh, uh, 200 kilometer uh, vanaf uh, Tripoli. Dus uh, de hele weg, zei mijn broertje, dat helemaal vielen, iedereen wil Gaddafi zien gewoon live. Want, want zij gaan ja, naar Misrata om daar het, het lichaam van Gaddafi te zien. Ze willen het lichaam van Gaddafi zelf zien. Iedereen vindt het zo belangrijk, dus voor mij is het niet heel belangrijk. Hij is doodklaar. Maar ze willen het alleen maar even zien voor de zekerheid, hè? Goed, op weg dus naar, uh, naar Misrata. Ik dank u wel ja. voor uw reactie. En uh, misschien dat we u de komende dan. dagen nog bellen. Uh, dank, dank u wel. Het laatste nieuws ja. komt ook uit Misrata. Want uh, Al Jazeera zegt dat het lichaam van uh, Gaddafi... daar in een moskee is uh, opgebaard. Of in ieder geval is neergelegd op een of andere manier. En verder is er een video beschikbaar bij Reuters. Dat is zo'n internationaal groot persbureau. Die hebben een video ook van een van de zonen van uh, Gaddafi. Die op een bed ligt. En het bed is bedekt met bloed. Maar hij leeft nog. Dat is het laatste nieuws uit Libië. zometeen nog meer nieuws over de dood van Gaddafi. Eerst verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. De avondspits is iets minder druk dan gebruikelijk. Is duidelijk de invloed van de herfstvakantie in de regio's noord en midden. Uh, wat opvalt is nu de aanrijding op de A1 aan Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat dus een gooien meer en knopen me 6 kilometer. De rechterrijschok is dicht. Goed, Gaddafi is dus uh, overleden, dood. Onder uh, welke omstandigheden, daar moet nog ongelooflijk veel over verteld worden. Leo Kwarte uh, is hier, Arabist. Vanmiddag ook al eerder bij ons uh, te gast over de dood van mm. Gaddafi. En alle ontwikkelingen die plaatsvinden in Libië. Hoe die aan zijn einde is gekomen. Dat is eigenlijk wel wat hij al voorspelde: hè? van ik blijf in Libië, ik ga desnoods strijdend ten onder. Ja, maar je had natuurlijk ook weinig andere keuze. Dat is eigenlijk geen enkel land wat hem wilde opnemen. Ja, misschien een land als uh, Zimbabwe bijvoorbeeld. Maar goed ver van, van, de, van de macht natuurlijk. Maar echt buurlanden zoals uh, al Algerije. Algerije heeft. Uh, verder Gaddafi gesteund, tot, uh, ja, tot, tot voor kort eigenlijk. Uh, maar zelfs die was niet echt bereid om Gaddafi over te nemen. Uh, wel zijn, uh, een aantal van zijn zonen, twee van zijn eerdere zonen... Uh, Hannibal en uh, uh, Mohammed, zijn, zijn oudste zoon... die zijn wel uh, aangekomen in, in dat buurland... En uh, uh, zijn vrouw ook, uh, Safia. Uh, maar ja, die werd opgenomen omdat ze zwanger zou zijn. Uh, dat, dat was een dochter, Aisha. Ja. Die is er ook. Ja. Ze waren met z'n vieren. Dat klopt, maar dat zijn toch, uh, moet je het zeggen... politiek neutrale figuren, min, min, min of meer. Kadaffi zelf en ook die andere zonen, zoals uh, Motassim of Seyf... het zijn politiek beladen figuren, potentiële leiders of, of leiders zelf... Uh, die als een, als een hete aardappel in feite... Uh, ja, ge, geserveerd worden aan zo'n land. En dan, dan moet je daar iets mee. Want vervolgens krijg je druk van de hele wereld op je. Van lever hem uit naar Nederland. Want hij moet uh, verschijnen voor het uh, internationaal gerechtshof. Uh, dat zul je niet zo hebben met, uh, met de zonen die, die er nu zitten. En dat geldt in feite ook voor die andere buurlanden. En zou hij het wel geprobeerd hebben? Ik, ik denk het wel. Want... Uh, Kijk, Mohammed Gaddafi had bijvoorbeeld uh, vrij veel aanhang... Uh, die overigens wel kocht Andere, um, de, de, de toerdex. Uh, die leefden zeg maar op het grensgebied van Algerije, Niger, Libië... Het woestijnvolk, hè? Ja, het woestijnvolk. Hij een aantal milities die in feite uh, loyaal waren aan de Gaddafi. Eigenlijk kocht hij die... die. Um, en, en je zou je kunnen voorstellen dat hij dan zeg maar, in dat grensgebied een, uh, ergens een, een dorpje had, of een plek had, waar hij dan van, waaruit hij feite een soort grilljaar kon starten. Dat was alleen maar om de, de opbouw van het nieuwe Libië te kunnen frustreren. Uh, maar zelfs, zelfs dat niet. En, en dan ook waren ook die buurlanden ook in het geweer gekomen om er iets aan te doen. Ja, we hoorden net van de Libische Nederlander uh, dat zijn broer nu onderweg is met mensen van Tripoli naar Misrata om het lichaam ja. te zien van Gaddafi. Is, is dat tekenend? Is, is dat iets van verwerking na, na 42 jaar <laughs> dictatuur? dat mensen gewoon die hele autorit naar Misrata maken... in de hoop dat lichaam te zien? Dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel, als je ziet dat de, de macht dood is, dat is, dat is goed. Want dan, hè, dan kun je verder, verder met, met iets nieuws. Het is wel vreemd. Ik, heb het, ik ken het eigenlijk helemaal niet van uh, andere omwentelingen... in de Arabische wereld. Ik ken het wel van, van Iran natuurlijk. Uh, toen de Gromeini overleed eind jaren tachtig, jaren, jaren kwam iedereen naar Theeraan toe om nog even dat lichaam te zien. Ik kan me herinneren dat uh, Guamain lag op een baar... en mensen waren zo enthousiast om een iets, iets van hem te kunnen aanraken... dat hij bijna van zijn baar kukelde. Maar toen werd hij verder geëerd als, als een held. Ja, en dat is bij Kadaffi niet zo. Die ligt dus nu kennelijk nee. in een moskee in Misrata. En dan ja. stel ik me zo voor dat iedereen daarop afgaat. Ja, ja hele... nee, precies ook uit, uit het verleden van de Arabische machtsomwentelingen. Ik kan me herinneren dat uh, zoals de premier van uh, Irak in de tijd... eind jaren 50 was zo gehaat, die uh, werd... Uh, is doodgemaakt, dood ja, gewoon door middel van klappen en schoppen. Zijn hoofd uh, werd eraf gehaald, zijn, zijn armen en benen... werd volgens in de, de tigris gegooid. En hij had er toch nog aanhangers, die, die hem dan weer... wat er dan over was, hebben ze weer uit de tigris gevist. Een middeleeuwse taferelder. Nouri Pasje hebben ze dan ja, uh, in, een, in een graf gelegd... maar de volgende dag was het graf alweer opengemaakt... Open en met de rest van res, res, ging nog eens een keertje... een dag of drie door de straten van Bagdad. Ja, het kan verrekeren. Een beetje slans, slans, slans ja, want, want in principe moet hij morgen begraven worden, toch? Ze begraven daar. Ja, het moet binnen 24 uur uh, gebeuren. Zouden ze dat ook met hem doen? Ze deed het ook uiteindelijk met, met Saddam. Ja, met, uh, bij Saddam zat er gewoon meer tijd tussen. Ja. De man werd gewoon levend gevangen genomen. Werd opgeworpen in de gevangenis. Mensen die raakten eraan gewend dat hij nog in leven was. Maar achter de tralies zat. Ik, ik weet het niet, maar normaal gesproken... in Libië moet hij worden teruggebracht naar uh, de plaats waar hij geboren is. Dat is bij Sirte, En daar zal hij dan uh, begraven moeten worden... in een, ja, een begraafplaats uh, waar ook zijn, de rest van zijn familie ligt. Dat ja. is normaal. Ja, nou hebben we het al over de rest van die familie. Uh, een aantal zonen zijn nog niet gepakt. Is dat nog gevaarlijk voor uh, de situatie in Libië? Ik denk, moeten nou, ze zo'n Zijf bijvoorbeeld? Moeten ze die hebben? Ja, safe ik, ik weet het niet. Zijf, die, die was eigenlijk... Uh, Alleen machtig omdat zijn, uh, omdat zijn vader Muammar Gaddafi was. Uh, Seyf zelf die was voornamelijk in, in, in het buitenland. heeft jarenlang in, in Wenen gewoond. Uh, was vaak op, op pad. Hij had niet echt een, een persoonlijke machtsbasis binnen Libië zelf. Dus it, ja, het lijkt me sterk dat, dat hij verder de rol van zijn vader kan overnemen. Dat denk ik niet eigenlijk. Die andere zonen, dat is een ander verhaal. Motassim is wel iemand die, uh, die niet reisde. Die niet buiten Libië leefde, maar juist in Libië zelf... Was uh, zijn eigen onderdeel van het leger, zijn eigen elite troepen in feite aanvoerde. Uh, dat, dat is wat anders. Die man heeft wel zeg maar, een machtsbasis in Libië, maar ik heb begrepen dat hij ook bloedend op zijn bed ligt. Precies, daar zijn nu video's uh, van. Ja. Na vijf, dan praten wij verder over de situatie in Libië, ook met Leo Quarten. Marco Verhoef, we gaan iets heel anders doen. We gaan het gewoon over het weer hebben. Marco, de afgelopen dagen, Nederland, we waren buiten en we werden nat. Allemaal stortbui. Zijn die voorbij? Nee, nog niet helemaal. Dus trekken er nog een paar over Nederland. De meeste over de noordwestelijke helft van het land. Er zit af en toe ook nog hagel bij. Dus de buien die we gewend zijn, die trekken hier en daar nog wel over. Maar ze worden vanavond wel minder. En dan gaan we heel snel de goede kant op. Ja, dat is prettig, want het is bijna einde herfstvakantie. Maar hebben we er daar nog wat aan in het weekend? Uh, ja, zeker in het weekend. En uh, het Zuid-Nederland krijgt nog herfstvakantie. He. Die hebben het volgende week. Sorry dus, Zuid-Nederland, sorry. Uh, ja, ik, ik moet er uh, overal rekening mee houden. Uh, maar uh, voor het weekend om daarmee te beginnen... He, dan heeft iedereen er wat aan. Dan heeft iedereen uh, een, of het laatste weekend van zijn vakantie, of het eerste weekend. En dat ziet er gewoon perfect uit. En dat is uh, perfect? Nou ja, uh, schitterend oktoberweer. Temperaturen redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Zo tussen de 11 en 15 graden. Dan denk je, dat is koud. Maar ja, die zon die vergoedt zoveel. Het is echt, ziet er heel erg mooi uit. We moeten overigens nog wel eventjes de vrijdag door. Dan kan er nog een enkele bui vallen in het noordwestelijke kustgebied. Maar vooral in het zuiden van het land hebben we al heel veel zon. Goed, dankjewel. Ik verheug me op zich al op het weekend. ook vooraf. Dan eh, Turkije. 10.000 Turkse soldaten zijn vandaag de grens met Irak overgestoken. Een offensief dat volgens de Turkse regering moet afrekenen met de Koerdische militanten... die verantwoordelijk worden gehouden voor de bloedige aanslagen eergisteren... waarbij eh, 24 Turkse soldaten gedood werden. Correspondent Bram Vermeulen in Turkije. Bram, 10.000 eh, soldaten, dat is, ja. een, dat is een heleboel. Hoe pakken ze de operatie aan? Ja, een reusachtige operatie terwijl de hele wereld uh, natuurlijk naar Libië kijkt uh, gebeurt dit allemaal op de grens tussen Turkije uh, en Irak, zo'n 22 bataljons, uh, inderdaad van in totaal 10.000 soldaten. Uh, die zijn op vijf verschillende plekken, begrijpen we uit de verklaring van premier Erdogan, op vijf verschillende plekken uh, Noord-Irak binnengetrokken. Maar de premier uh, geeft daar dan verder geen details over. En de Turkse media mogen dat sinds vanochtend ook niet meer, uh, vanwege de veiligheidsgevoelige informatie. Maar de regering hoopt in elk geval dat ze dan met dit grondoffensief meer kunnen bereiken dan met al die bombardementen... die al sinds uh, augustus aan de gang zijn boven de Kandilbergen in Noord-Irak. En waarvan het effect eigenlijk vooralsnog totaal onduidelijk is gebleven. Maar ja, de voorbereidingen van deze landoperatie zijn tegelijkertijd al zo lang aan de gang... dat uh, de PKK, de Koerdische militanten, zich natuurlijk ook ruimschoots heeft kunnen voorbereiden. Ja, en, en hoe wordt er in, Re in Irak op gereageerd? Nou, de Iraakse regering in Baghdad, maar ook de Koerdische regionale regering in het noorden van Irak... waar de Koerden daar een soort autonomie en zelfbestuur hebben... die hebben vanochtend officieel de samenwerking met de Turken en het Turkse leger toegezegd. Ze hebben ook de aanslagen van gisteren streng veroordeeld... en accepteren dus in feite dat ze zelf niet in staat zijn om iets... ...te doen tegen die PKK, om af te rekenen met die PKK-kampen daar... ...en dat het Turkse leger dat dan maar zelf moet doen... Eh, ...nou, dat was het groene licht waar Ankara op gewacht heeft... ...en dus is die operatie eh, vanochtend begonnen. Ja, maar, en, en wat denk je, als je het moet inschatten... ...zal het ook echt iets oplossen voor de Turken? Nou, dit is niet uh, de eerste keer dat de Turken de grens met Irak oversteken. Ook weer met de belofte om nu voor eens of altijd met het probleem af te rekenen. Ze hebben dat al twintig keer eerder gedaan. Voor het laatst uh, in 2008 is een hele grote uh, offensief geweest. Uh, dat heeft evenmin natuurlijk zoden aan de dijk uh, gezet. Als je kijkt naar de enorme hoeveelheid aanslagen die we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Uh, deze regering was eigenlijk van plan om met democratische hervormingen de Koerdische kwestie op te lossen. Meer ...rechten voor de koerden, onderwijs toestaan, die taal toestaan. Maar nu zie je toch weer dat ze terugvallen op de oude reflexen van alle voorgaande regering. Uh, en veel mensen zeggen, ja, militaire oplossing van dit probleem is helemaal geen oplossing. Desalniettemin, een enorme operatie van de Turkse soldaten. U hoorde Bram Vermeulen met dit laatste nieuws vanuit Turkije. En het laatste nieuws dan uit Libië. We hadden het zojuist over een moskee. waar Gaddafi naartoe zou worden gebracht. Tenminste, dat zegt Al Jazeera. Dat is een van de internationale netwerken in het Midden-Oosten. Maar Al Arabiya, grote concurrent van Al Jazeera. heeft het over een winkelcentrum waar Gaddafi naartoe zou worden gebracht. In ieder geval is het in Misrata. Dan is er ook nieuws uh, van de Libische premier, Jibril. Die bevestigt nu ook de dood van Gaddafi. Uh, we hebben het lange tijd met woordvoerders moeten doen. Uh, met de minister van Informatie, maar dat was eigenlijk ook een soort woordvoerder. Maar nu bevestigt de premier van uh, de overgangsregering, overgangsraad het ook op dit moment. Saif, die zoon van uh, Gaddafi, waar is die dan uh, gebleven? Nou, volgens andere berichten zou die dan wel in een convoy zitten. En daar gaat het ook al de hele dag over. Uh, want aanvankelijk waren de berichten dat Gaddafi zelf in dat convoy... ...convooi zou zitten, wat uit, mis, uh, of, af, wat uit uh, de stad zou zijn ontvlucht Sirt. Uh, en Saif zou daarin zitten, maar we weten niet precies of dat waar is... ...waar dat convooi dan is en of het ergens is aangekomen. En dan heb ik nog één bericht uit uh, Nederland zelf. het gaat over het dagblad Het Parool. dagblad Het Parool had de krant al klaar uh, vanmiddag. Uh, maar besloot toen toch om de krant terug te halen. Want de voorpagina was niet meer zo actueel. 60.000 exemplaren zijn er opnieuw gedrukt van het Parool. Dus je kan nu gewoon ook in Amsterdam een actuele krant uh, krijgen. Waarop staat, ik weet niet precies wat de kop is. Maar in ieder geval heeft het iets met de dood van Gaddafi te maken. Na vijf zijn we terug met dit Radio 1 Journaal. Tot zometeen.